Al wat ik heb zonder iets vast te houden. Al wat ik ben, want dat ben ik, zonder iets te verbergen. En zet weer je beide voeten stevig op de grond. En eh, visualiseer je eigen licht met het licht van de zon. En misschien met het licht van de aarde, het middelpunt van de aarde. En adem eens rustig in. Laat alles eens van je schouders afglijden en kijk eens even of je gezicht eh, ontspannen is. Je schouders niet omhoog getrokken zijn. Zijn je vuisten gebald om het een of ander, kun je die loslaten. Kun je gewoon helemaal alles loslaten. Nou, ook niet met een krampachtige glimlach op je gezicht zitten te luisteren, maar gewoon laat alles maar los. Dan ga maar rustig naar je eigen innerlijk. En verbind je daarmee. Ja, zo zat ik te denken dat het toch eigenlijk een stuk eenvoudiger was om een boek te schrijven. Dan iedere week een lezing te maken. Je kunt met een boek in één klap klaar zijn. Ja, daar had ik ook voor kunnen kiezen en het werd me ook destijds eh, door veel mensen eh, ja, gezegd, doe dat nou. Maar toen kwam dit en dit leek mij voor mijzelf veel plezieriger. Terwijl in een boek kun je, kun je, ja, niet alles, maar dan kun je toch een heleboel inzetten. Terwijl lezingen, lezingen die je hier, eh, hier hoort, toch iedere week anders dienen te zijn. En ja, ook meer dan in een boek aangeboden wordt. En wat belangrijker is, misschien, je hoort mijn stem. Je voelt het delen wat ik met je doe. Als je dat zou willen. Je kunt mijn stem horen en ik weet dus ook dat die stem ook een boel bij je gaat doen. En het hoeft niet eens zo te zijn dat die stem, eh, dat, je, dat je het in jouw taal hoort. Het kan ook zo zijn dat je het vanuit een andere taal hoort, dat je alleen maar de stem hoort. Ook dat is goed. Dus ik zei al iedere week anders dus, maar toch altijd hetzelfde, want het gaat steeds hetzelfde hè? het constateren in het begin van, het, van, van de jammerlijke verwaarlozing van het eigen innerlijk dat op mij heen zie, ik vind het zo jammer ook ik vind het zo jammer want er is voor mensen zoveel meer weggelegd en je hoeft niet te lijden dat dus, waar het om gaat, het aangeven van de weg, jouw weg. En mensen mee te laten delen in de andere wijze van denken. Mensen te laten zien dat wat ze in anderen zien, zij zelf zijn. Wat ze bekritiseren soms bij anderen, dat ze dat zelf zijn. Door hen die handvaten te geven, woorden dus te geven, die zo'n overweldigende eenvoud in zich hebben, dat praktisch iedereen eraan voorbij gaat. Simpele woorden als, wat je irriteert bij de ander is een tekortkoming bij jezelf, en woorden als, de ander is nooit schuldig, woorden als, de ander mag dat. En jij gaat daar niet over en jij bepaalt hoe ermee om te gaan. Woorden te geven als... De dood bestaat niet. Het leven gaat verder. Een ziel gaat verder in zijn evolutie. En woorden als... Je bent een ziel en je hebt een lichaam. En woorden als de dood is het einde niet. Het eigenaardige is dat toen ik deze inzichten ten volle begreep, zo'n twintig jaar geleden inmiddels alweer, ik toch heel wat boeken in mijn boekenkast bleek te hebben van mensen die dit ook hadden beleefd, die hetzelfde begrepen hadden, maar dat ik het toch tot dat bepaalde moment van, van inzicht van mijn begrijpen niet echt gelezen had en ook niet werkelijk begrepen had. Zo stel ik mij voor dat dat ook voor veel mensen zou kunnen zijn met het beluisteren van mijn lezingen. In de volgende stelling dat als je er naar luistert, je het eens ten volle begrijpt. Misschien na een jaar of. Twee of drie, of een volgende dag zelfs. Je kunt de woorden uitspreken, maar veel mensen pakken de achterliggende betekenis niet. De mystieke betekenis van de woorden. En ja, ik heb het wel eerder gezegd, inderdaad, ook de werkelijke betekenis van de sprookjes. Het is echt een vreugde om al die boeken weer in mijn boekenkast tegen te komen. Ja, er zijn er heel veel weggeraakt, uitgeleend aan. Nou, ik weet, het al niet, ik weet het al niet meer. En ja, niet meer teruggekregen, maar ook dan hebben die boeken hun een nut gehad. Want ook bij die anderen zullen ze hun waarde, ja hun waarde hebben, hun waarde krijgen. is een genoegen om de boeken die ik dan nog heb weer opnieuw te lezen en de herkenning die daarin zit te ervaren. De woorden die de mensen gebruiken, de woorden die gebruikt werden, die wonderbaarlijk veel op hun eigen woorden lijken. En wij mensen doen het toch maar, hè? we hebben dat toch maar zelf allemaal gevonden. In het weerwar, het weerwaar van denken in onszelf, zijn we zelf op al die gedachten gekomen. Ik ben dus niet de enige. En ik ben ook niet de eerste. En zo belangrijk is het ook weer niet. Maar, zoals ik vorige week al zei, als het je, als het je grijpt, als je het begrepen hebt, dan ben je daar zo dankbaar voor. Is het zoiets overweldigend, overweldigend, dat je dat wel aan iedereen zou willen vertellen. Al die oude inzichten, de kennis dus die er altijd al geweest was, maar die weggeëpt was in het denken van de mensen, op welke wijze dan ook uit luiheid, uit desinteresse, uit verwaarlozen van het eigen zelf. Kennis dus, inzichten, die als je goed leest, nog aanwezig is in de Bijbel. Mm, ja, niet overal zou ik bijna willen zeggen, maar dat klinkt wat aanmatigend, vind je niet. In de leringen van Boeddha. In oude oude religies van oude tijden. Die in, in zich in zichzelf in zich het, het mystieke als hun oorsprong vonden. Hoe ver is dat niet verwijderd van het fundamentalistische denken? Maar ook dat zal ophouden te bestaan. Ook dat gaat weer voorbij. De kennis, de inzichten dus, die verwaterd was tot een wanhopig stukje moeten en eisen en regeltjes en hele grote regels, totdat er niets meer overbleef van de liefde met een grote L. De liefde die wel in het oude inzicht, in het oude heel oud denken van de wereld aanwezig was, waarin alle kennis lag, waarin alle wetenschap, zoals wij dat nu noemen, aanwezig was en is. Want we hoefden maar in onszelf te graven, te duiken, te mediteren wellicht, te voelen, en we kregen op het juiste moment het antwoord. dat geldt nog steeds. Als je deze inzichten tot je hebt genomen en je zoekt iets wat buiten jezelf ligt, laten we zeggen, niet zo, zozeer in je eigen interessesfeer ligt, maar iets wat je toch graag wilt weten, dan hoef je die gedachten alleen maar het universum in te sturen. En je zoekt tot je verrassing merken dat je als vanzelf... Het juiste boek pakt en de juiste bladzijde, en daarin ziet het antwoord waar je naar zocht. Dus het innerlijke denken, het, het diep in die, in die bol gaan waar kennis lag en ligt van andere brandstoffen die we kunnen uh, herontdekken. Andere vormen van materie, waar we nu geen weet meer van hebben. Eerst waren we met een klein groepje mensen in de afgelopen eeuw. Met weinigen. En sommigen schreven over die inzichten. Sommigen hebben, <coughs> hebben en hadden kleine huiskamerlezingen om hun... Inzichten die volledig uit de liefde kwamen te delen met anderen. En toen steeds maar meer en meer. En mensen gingen hun kennis, hun inzichten op het internet aanbieden aan mensen die het lezen wilden. Ook om niets. daar wel genoeg over gezegd, dacht ik zo. En misschien nog niet genoeg over gezegd, zou je kunnen zeggen. Want er is nog zoveel te zeggen. Zoveel te delen. Maar toch, het belangrijkste is gezegd. Daar kunnen anderen velen het mee doen, om ook zo verder te komen. Om ook zo verder eh, zich te ontwikkelen in hun leven, in hun zijn. Want steeds is er meer en meer. De inzichten houden niet op. Want als ik over de inzichten vanuit de kosmos ga spreken, dan haken mensen helemaal af, want is dat liefde, zeggen ze dan, dat kan geen liefde zijn. Dat gaat te ver wellicht in het aardse denken, als daar door mij over gesproken wordt in lezen. Weet echter dat alles liefde is. Weet dat in alles orde ligt. Dat jouw, hele, jouw gehele karma, jouw levensopdrachten en jouw gehele leven precies zo is als het dient te zijn. Het is precies op maat gesneden. Het is precies goed voor jou. Verbaas je daar niet over. Je bent een stukje in dat enorm groot geheel. Alles gebeurt volgens een bepaalde ordening. En alles is karma zit daar niet aan te peuteren. Dus waarom zou je daaraan twijfelen? Als je de kennis nog niet hebt, waarom zou je daar dan aan twijfelen? Het universum weet precies wat wel en wat niet voor jou is. Goed is, zou je ook kunnen zeggen, terwijl ook wat niet goed is voor je, toch goed voor je is. En toch is het niets bijzonders. Het behoort tot het normale leven. God zeg, wat bijzonder hoor ik vaak als mijn vragen gesteld worden en ik geef het antwoord. En de laatste twintig jaar alleen nog maar eenvoudiger en eenvoudiger. God zeg, wat bijzonder hoor ik dan dat je dat allemaal weet. Nou, ik weet dat dus niet. Ik ben het. En zeg dat dan ook. Want jij kunt dat, dat ook. Het is ook voor jou weggelegd. Het zit ook bij jou. Hoe apart kan het zijn om mensen tegen te komen? die zichzelf niet accepteren met hun moeilijkheden, <tie> die het afdoen met arrogantie, met een gebrek aan nederigheid. Zij wensen de, nou, hun schepping te corrigeren. Het is allemaal niet zo, zeggen ze. Tegelijkertijd zien ze de spiegel die zich voor hen opstelt in liefde. En kunnen daar dus niet tegen. Ja, het leven is boeiend in al zijn aspecten. En, boeiend om dit aan te allemaal mee te maken. Boeiend om er middenin te leven. Maar vooral dankbaar. Diep, diep dankbaar. Nederig dankbaar. Dat ik wel op een bepaald moment in mijn leven die weg ben ingeslagen. Omdat ik niet anders kon. Dankbaar. Dankbaar dat ik in de gelegenheid ben gesteld om deze lezingen te maken. Want het kon ook niet anders, zou je ook kunnen zeggen. Alles viel toevallig samen, zou je kunnen zeggen. Maar alles viel samen en zo was het Goed. Alles kwam op het juiste moment. Stel je toch eens voor dat je dat mist. Dat je door je eigen nalatigheid, je eigen innerlijke verwaarlozing, dat mist waarvoor je op aarde bent gekomen. Want uiteindelijk heb je altijd de vrije wil. Dan kom je weer later terug en dan past dat weer zich in al die vormen die dan op de aarde leven. Maar die het geheel naar beneden trekken. Omdat er. Omdat je toch. Ja. Ik hoor het woord misbruik en ik ga het ook maar gebruiken ook. Dat je toch misbruik hebt gemaakt van de energie, van de tijd. Dat alles samenvalt en dat het zo goed is. Dat wens ik anderen ook. Dat ze niet anders kunnen, dus, hè, bedoel ik ook. Nou, niet dat ze niet anders kunnen, want dat is geen plezierige wending in je leven. Maar wel dat ze dit als enige juiste weg in hun leven zullen zien. En jawel, kijk om ons heen. En we zien het. De mensheid ontwaakt. Niet meer langzaam, maar met een sneltrein vaart. Hoe? Oh, Hoe? En je wilt een voorbeeld? Ja, goed. Mensen dus, die eerst niets wilden weten van... Nou, laten we zeggen een simpele hoofdmassage. Want, allemaal flauwekul, en daar moet ik niks van hebben, en het helpt toch niet, en nou onzin, en wat zaaan ik je nou, en ik wil het niet. En die hoofdpijn gaat vanzelf over. Deze mensen staan het nu toe. Die staan toe dat ze lekker gebaseerd worden. Hun schouders, hun rug, hun hoofd. we staan toe dat er enige woorden toegevoegd worden bij de behandeling, bij de massage. Ja, de hoofdpijn ging vroeger vanzelf wel over. Nu blijkbaar niet meer. De onrustige gevoelens om steeds maar meer medicijnen te slikken tegen een nou, hoofdpijn. Ja, die, die gevoelens die komen op. Er is een, een zekere weerstand om weer een stel als printjes weg te slikken. De druk vanuit de kosmos wordt groot. Zelfs nu, bij mensen die er niets van moesten worden, wordt er in alle rust een massage toegestaan. Gewoon waar iedereen bij is, waar kinderen rond rennen en spelen. Dat, dat is een verandering die nu plaatsvindt. Hier op aarde. En dit is maar een klein dingetje, hoor. Het stelt het voor een beetje hoofdpijn, een beetje massage. Niet noemenswaard wellicht, maar toch. En je bent nu gelijk nieuwsgierig hoe dat ook weer was, die hoofdpijnmassage. Nou ja, ik heb daar in het verleden al eens een keer een hele lezing aan besteed, hoor. Je kunt hem opzoeken. Ik weet niet precies waar die zitten, hoor. Je je gewoon even doen als je er zin in hebt. Maar ik wil je toch wel even in het kort zeggen wat je kunt doen. Ja, allereerst, mocht het zo zijn dat het wel echt vaak voorkomt, en ondanks het feit dat je je goed ontspant en uh, dat je genoeg warm water drinkt en uh, dat je jezelf genoeg rust uh, geeft, je toch hoofdpijn, hoofdpijn blijft houden, nou, ga dan gewoon eventjes naar de huisarts. Het kan, misschien is er wel meer aan de hand. Dat weet ik niet, maar misschien ook niet. Misschien komt hij tot dezelfde conclusie, dat je wat meer voor jezelf moet zorgen en beter voor jezelf moet zorgen. Maar mocht je dat allemaal zelf niet willen, dan kun je overwegen om inderdaad wat meer lauw water, lauw warm water te drinken en dat op te voeren. Tot drie glazen, flinke glazen, voor iedere maaltijd. Het is niet alleen dat je daar lekker slank voor wordt, maar het is zo verschrikkelijk goed voor je hele lijf. En te kijken of je genoeg zout binnenkrijgt, en, nou, een klein kopje bouillon kan al, kan al wonderen doen. <hijen> en dan de massage, ja, als je hem zelf moet doen. Als er niemand bij je is en je wilt het ook niet aan anderen vragen, nou kan ik je zeggen dat er kleine inkepingen zitten op, je, op het eind van je schouders. Dat kun je zo voelen. Hou maar met je rechterarm op je linkerschouder, waar dat bot eindigt, dan voel je een klein kuiltje zitten. Nou, natuurlijk moet je rechter, eh, bij je rechterschouder ook met je linkerarm te doen. Als je dat nou eens lekker masseert, en natuurlijk is het veel leuker als iemand anders dat doet natuurlijk. Je kunt het hoofd passeren op bepaalde punten. In het hoofd en speciaal achter de oren waar, achter elk oor zitten van die kleine, hele kleine knoppeltjes. Dat zijn van die, nou, lekkere gemene stresspunten. Dat kun je zelf ook doen. Ik heb trouwens, misschien heb ik dat wel eens verteld, maar het schiet me nu weer te binnen. Maar ik heb wel eens iemand gemasseerd en die wilde het ook absoluut niet. En onzin en flauwkwil, zo jaren geleden. Maar... Ja, die was, uh, die zei, nou ja, veruit maar, zei ze, doe dan toch maar wel. Maar bij mij is niks aan de hand. Ik ben hartstikke gezond en er is niks, helemaal niks. En uh, er gezeur ook allemaal. En, nou, ik zei, je hoeft het niet te doen, dat hoeft niet. Nou, doe het dan maar, alsof ze mijn plezier deed. <laughs> en zo deed ik die knobbeltjes. Ik was nog niet 30 seconden bezig. En ze begon verschrikkelijk te huilen. Deze vrouw zat zo vreselijk vol stress. Maar goed, dat is maar eventjes wat ik hier even vermeld. Dat kan allemaal. ga je naar een goede therapeut, een, een goede masseur. Een, een shiatsu massage. Het is fantastisch. Het, het helpt je echt om je weer helemaal heel te houden. Maar goed, ik had het er hier over wat je zelf zou kunnen doen. Hè? Dus je daar dus, he, die knobbeltjes achter je oren, kun je ook zelf doen. He. Je nek kun je ook even lekker aanpakken. Bovenop je hoofd, en, ja, waar je misschien niet zo snel zelf aan denkt. Maar je kunt je oorlelletje, nou, dat kun je ook heel goed zelf doen. Eerst rustig en dan wat steviger masseren. Dat, dat is heel lekker. in je hele oorschelp trouwens. Als je dan bijvoorbeeld dat achter, de, de achterkant en de zijkant zo van je oren doet, dan, eh, nou, dan helpt het ook geweldig tegen rugpijn hoor. Nou, maar je doet dat dan zolang als jij dat nodig vindt. Kun je ook allemaal zelf doen. Je kunt je handen lekker masseren, je, de palm van je hand. en Doe maar eens even, heerlijk. Je voelt weer dat je weer ha, helemaal leeft. En vooral dat die onderkant zo, daar tegen je dat knobbeltje zit waar je, hand, waar je arm begint. Nou, dat zijn eh, een soort stresspunten, hè? kun je ook lekker allemaal masseren. Je handen, je, mas, je, je, je duim, ja, en je grote tenen, hè? Je grote tenen natuurlijk. <coughs> allemaal punten, dus die met je hoofd te maken hebben. Nou, dat is het wel even voor nu, hè, in het klein over een, een, een, een hoofdpijnmassage. Nou, ik bedenk me nu dat ik daar wel meerdere keren over gesproken heb. Maar misschien is het ook een waarschuwing om eens even rustig stil te staan bij jezelf. Te luisteren naar waarom je zo'n stekende kop heen hebt. Want in die rust van jezelf weet je best wel het antwoord, hè? Het is even je eigen innerlijk opzoeken, om te kijken of je jezelf al lang aan het verwaarlozen bent. Je ziet er misschien wel heel erg goed uit aan de buitenkant, maar hoe is het met je binnenkant gesteld? Is het nu niet eens tijd om te kijken wie jij nu werkelijk bent? In plaats van allemaal zeker te weten hoe die ander in elkaar steekt. Nu wel, het is allemaal leuk om daar eens over na te denken in jezelf. Lastig om dat wat je te dragen hebt niet wilt dragen en af te wijzen. Terwijl het toch zo eenvoudig is om het allemaal te accepteren. Toch kunnen wij mensen er levens en levens over doen om deze twee simpele zinnetjes in de praktijk te brengen. Alles gewoon accepteren, aanvaarden en loslaten. Geen slachtoffer meer te zijn in bitterheid, in wanhoop. In het drama van jezelf. Gooi het weg. Zo eenvoudig als je er eenmaal achter gekomen bent. De werkelijke werkelijkheid is de hemel op aarde. En we gaan, we zitten er al in, in dat duizendjarige vrederijk. Met elkaar. En samen met elkaar zullen wij eruit komen. Zullen we de moeilijke, lastige dingen achter ons laten. Kunnen we het loslaten, Samen met alle mensen van de aarde. En ja, de mensen die het niet willen. Tja, je weet dat niet echt. Het lijkt alsof ze het niet willen. Maar daar ga je niet over. Want kun jij in hun binnenste kijken? Juist de mensen die het meest wanhopig zijn en die zich van alles lijken af te keren, willen het snelst zich in die, in die liefde-energie voelen, wentelen. Kunnen wij mensen begrijpen? Dat we alleen ons eigen innerlijk kunnen zien, als wij erkenning geven aan onze problemen. Dat is de enige weg om bij je innerlijk te komen. Op geen enkele andere wijze is het mogelijk om daar te komen. Je kunt alle boeken van de wereld lezen, bestuderen. Je kunt alle cursussen meemaken. Maar als je de voorbeelden die daarin staan, waar je, die je ontvangt, niet legt op je eigen problemen en op, die wijze, en op die wijze je eigen problemen aanpakt. Of laten we zeggen, aanpakt en accepteert en vervolgens loslaat je het nooit zult begrijpen en bereiken. Juist door die moeilijkheden, die problemen, die alleen hier op aarde in een zeer korte tijd in jouw leven worden neergelegd, omdat ze in jouw leven dienden te komen wordt je de kans gegeven om je innerlijk te bereiken. Daarom kwamen wij hier ook. Daarvoor kwamen wij hiervoor naar de aarde. Het uiterlijk wordt het innerlijk. En het innerlijk wordt het uiterlijke. Maar dat kan alleen zo worden als je het uiterlijk accepteert. En het zo tot het innerlijk: tot het innerlijke maakt. Dan wordt dat innerlijke. Wat eerst altijd in het innerlijke bestond, zonder dat je daarvan bewust was, het uiterlijke. Bij sommigen lijkt dit te gaan met simpele gebeurtenissen, moeilijkheden. Bij anderen. Gaat het dieper en verder en zullen er zwaardere gebeurtenissen plaatsvinden te vinden om die mens wakker te schudden. De mens heeft zelf de eigen vrije wil. En komt op een gegeven moment in zijn evolutie tot de ontdekking, om tot de gedachte te komen van genoeg is genoeg. En zal eindelijk aan het denken beginnen. Aan het innerlijk denken de mens zal eindelijk dat wat in die uiterlijke werkelijkheid aanwezig was accepteren, in plaats er tegen te vechten en het te beschimpen en het slachtoffer daarvan te zijn en in sommige gevallen daar bitter over te worden. Kun je, je nu voorstellen dat het toch werkelijk heel verdrietig is als je ziet dat mensen nog steeds maar niet hun eigen innerlijk willen leren kennen. staat hier op aarde geschreven ken uzelf. dat geldt voor ieder mens niet alleen voor hem of voor haar maar voor ons allen ook voor die mens die ongaschijnlijke zootje ...van het leven heeft gemaakt. Ook voor die mens is er de bevrijding van het vergeven. Want je kunt iedere dag besluiten opnieuw te beginnen. Alles van je af te wassen. Ook voor die mens gaat de zon op. Ook voor die mens is er de universele onbaatzuchtige liefde. Ook die mens kan zich in de palm van Gods hand voelen. Het is slechts één gedachte verwijderd. De gedachte om de beslissing te nemen. Meer is er eigenlijk niet? En hoe meer lezingen ik hier over maak, hoe eenvoudiger het wordt ook om het uit te spreken. Maar wordt dat ook zo gehoord door degene die nu luistert? Wordt het ook als eenvoudig Gezien, begrepen, toch ga ik daar niet over, want ik kan niet het lijden van een ander op mijn schouders nemen. vooral om het duidelijk te maken en soms vraag ik mij af of ik hier wel mee door moet gaan. Mensen weten het nu toch wel en het is toch allemaal weer terug te vinden. Natuurlijk weet ik niet hoeveel en welke mensen dit zullen horen nu of in de toekomst of in de hele verre toekomst en wie zich in deze woorden vindt, maar is het genoeg zoals, ik, zoals, zoals hier ook genoeg genoeg is of is mijn karma nog niet tot een einde gekomen, dit nieuwe karma? Karma om deze eenvoud van woorden met mensen te delen. Dit innerlijk leven is volstrekt eerlijk en oprecht en zal je nooit misleiden. je bereid je eigen leven onder ogen te zien. Mensen hebben geen idee dat gisteren voorbij is, en dat morgen ingevuld, ingevuld wordt. Door de gedachten van vandaag. Veel mensen hebben er geen idee van dat nu, nu is. En dat het leven op dit moment in het uiteinde nu geleefd dient te worden. Het altijd het beste aan jezelf te geven. soms in materiële zin, zonder hebzucht dus, maar in woorden van de innerlijke werkelijkheid. en dan op die wijze eindelijk ervan overtuigd te zijn dat het beste ook voor jou is weggelegd. Omdat je oprecht bent. Omdat je je eigen innerlijk niet verwaarloost. Omdat je voor de ander het beste wenst. Wens je dat ook voor jezelf. Maar zoveel mensen voelen zich achtergesteld. En voelen zich het slachtoffer en komen niet op de gedachte dat, dat het hun eigen gedachten zijn die je hen vasthoudt en stil laat staan in hun innerlijke ontwikkeling. En dat het nooit te maken heeft met de ander. Het heeft wel te maken met de ander, maar eigenlijk niet. Die ander heb je nodig om tot het besef te komen. <tieden> De lange tijd zullen zulke mensen ook alles wat met het innerlijk te maken heeft afwijzen. In neerslachtigheid, in verbittering, en zullen, la <tieden> en zullen lange tijd, en wellicht, Vele levens nodig hebben om terug te komen in een leven waarin ze voor hun eigen innerlijk kiezen. Je zou het, je zou het iedereen willen gunnen er ook mee om te gaan. Het is die totale liefde. Het gunnen aan de ander, het laten weten van de liefde en het, en het geven aan de ander. Want het is het kennen van het lijden van de mensheid in het gevecht dat je levens en levens hebt gevoerd met anderen. Dus met jezelf. Ja, laat ik het hier bijhouden. Ja, en lieve mensen, ook bedankt weer voor het luisteren. Ja, af en toe een kuchtje. Het zij zo. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. En al mijn lezingen zijn te horen via mijn website www.yhra.com. Dan kom je op www.diz.nl En dan kun je leuk rondkijken en je kunt ook, als je dat zou willen, alle lezingen nog eens een keer beluisteren of te downloaden, wat je wilt, die daar in het archief staan. Dit was weer een IHRA-lezing van Yvonne Hagen naar dat... Ja.